Mark Hokker met het NOS-journaal. Bij een betoging tegen Wilders in spijken zijn rond de tien vrouwen opgepakt. De PVV-leider deelt daar vandaag verzetsspray uit... waarmee vrouwen zich kunnen verdedigen tegen aanrandingen. Volgens Wilders blijkt door de gebeurtenissen in Keulen... dat het gevaarlijk is om asielzoekers toe te laten. De betogers vinden het verkeerd dat vrouwen angst wordt aangepraat voor asielzoekers. De politie heeft de vrouwen opgepakt toen ze weigerden te vertrekken.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 In Argentinië zijn resten ontdekt van de grootste dinosaurus ooit. Het dier was bijna 30 meter lang en met 60.000 kilo net zo zwaar als 13 olifanten. De reuze dinosaurus was een planteneter met een lange nek. Het beest moet, moet zo'n 86 miljoen jaar geleden hebben geleefd. De nieuw ontdekte soort heeft de naam Notocolossus gekregen. Het weer op de meeste plekken is het zonnig, alleen in de oosten is het bewolkt en kan het mistig zijn. Het blijft droog en het is 6 tot 9 graden. Morgen meer bewolking en af en toe regen. En ook dan maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Fielen op de A1 Amersfoort Amsterdam. 3 kilometer staat bij Muiden Oost. Op de A22 Velsen Beverwijk. 2 kilometer file bij Beverwijk. Door een spoedreparatie op de A27 Gorken Breda. Bij Breda Noord 3 kilometer file. Op de N44 Wassenaar Den Haag. Bij Wassenaar 3 kilometer.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 You look to see. Ik vond het wel toepasselijk, Albert-Jan. De Madison Song. Ja, zo'n griep van deze aflevering ja. van de Zandvoort op zaterdag. Het is even na twee uur. Zandvoort, een middag. De zon schijnt. En we hebben er weer zin in drie uur lang radio vanaf de tolweg 10A. Nou, onze gasten zijn inmiddels uh, ook gearriveerd. Die horen ze dadelijk. Maar eerst, goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag, luisteraars. Uh, goedemiddag, luisteraars en goedemiddag, kijkers. Ja, dat mensen, dat begrijp ik nu wel. Want uh, luisteraars, want we zijn een beetje grieperig vandaag. Ik ben verkouden. We zijn een beetje verkouden. Maar ja, het, het schijnt te heersen. Dus maar ja, het gaat vanzelf wel weer over. Goed, uh, wat gaan we vandaag allemaal doen nog hier op Zandvoort op zaterdag? Nou, uiteraard de vaste items rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Nou, het zonnetje schijnt en wij zitten weer binnen. Dat is, dat is schering en inslag, dat uit, hè? He. Blijft het zo, wordt het anders, blijft het zonnetje... dat allemaal om half drie tijdens het weerbericht. En om kwart over twee, de gasten zijn inmiddels gearriveerd. Uh, dat zijn Els Blankenstein en Sherilyn. Daar heb ik echt op moeten oefenen. Westerhof, uh, dat is wat, is wat makkelijker uh, in de tong. Uh, dat heeft alles te maken met uh, het stoppen van Elze met de exploitatie van Rosa Rito... En de opvolger, Sherilyn, gaat uh, een doorstart maken onder de naam Cherish. Cherish, moet ik zeggen. Daar gaan we om kwart over twee, daar willen we alles van weten. Dus voor je het weet is het vijf uur. Goed, dus ik zou zeggen, uh, luisteraars en kijkers, uh, rond de klok van kwart over twee... gaan we eens even kijken, terugkijken over 50 jaar ondernemerschap uh, in Zandvoort. Want daar heb je het over, in de, voor, in de persoon van Elze. En uh, ja, hoe is uh, Sherilyn ertoe gekomen om uh, het stokje over te nemen van Elze. Dat allemaal om kwart over twee. Half drie het weer, had ik al gezegd. Uh, het dier van de week, kan je nog herinneren? Uh, ik kan wel zeggen het dier van het jaar. Geno. Jeno, want uh, de afgelopen uh, uitzending hebben we veel aandacht geschonken aan uh, de hond Jeno. Zou geëuthaniseerd worden, uh, is, is gered. En uh, hij is nu op zoek naar een uh, nieuwe, nieuwe partner, om het zo maar eens te zeggen, voor de toekomst. Want Jeno kan herplaatst worden. Dus het dier van het jaar kan ik wel zeggen dat rond de klok van half vijf. Het gedicht van de week. Ik heb nou eens een keer in mijn archief gedoken, want ik heb nogal wat uh, gedichten van uh, ingezonde gedichten, en ik vond nog een hele mooie uh, uit de begintijd. DJ Sorrow? Uh, nee, meteen oh, andere. Nee, uh, ik ben een hele mooi, mooi uh, gevoelig gedicht. Dat allemaal om, rond de klok van kwart voor vijf. Zandvoorts nieuws in het kort. Uiteraard. We gaan ook voetballen. Tien over half drie gaan we weer schakelen met Joop van wat is voor ons aanwezig tijdens de wedstrijd SV Zandvoort, SCW? Een belangrijke wedstrijd, met name omtrent de periodetitel. Daar hoort u Joop verder over. Sportkort, pit, pit report kort kwart over vier. Uh, uiteraard, als er wat te melden is van uh, NK schaatsen, all round, dan wel NK sprint, zullen we dat ook niet nalaten. En natuurlijk veel muziek. Ik zou zeggen, uh, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. En zelfs uh, nog een voetbalwedstrijd, want ook de veteranen... 1 die uh, volgen wij vanmiddag, die spelen thuis tegen Bloemendaal. Zandvoort, geniet van het weekend met ZFM en Duran Duran. Van mijn favoriete Bins uit de jaren 80. Die hoorden Duran Duran en de Skin Trades. Ja, de dames en Elze van de Rosarito Kleedje So Show. Ja, die horen ze zo dadelijk. Maar eerst gaan we nog even een andere plaat voor je draaien. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM. Ja, en dan gaan we meer dan twintig jaar terug... Hè, met de Rosarito Kleedje So Show. Ja, daarover straks veel meer... En uh, alles wat er met Rosarito gaat gebeuren. Je hoort het bij CFM. Ondertussen kun je gaan luisteren naar de nieuwe zin van Coldplay. En die is ook weer zo leuk, hè? Hier is Adventure of Lifetime. Ben je er klaar voor, Albert-Jan? De fotografen zijn ook gearriveerd. Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. <laughs> zo belangrijk zijn de dames. Echt waar. Die worden de serie van Callplay: in Adventure of a Lifetime. Inderdaad, onze gasten van vanmiddag. Zo in het eerste uur van dit programma: Zandvoort op zaterdag. Stel ze voor, Albert-Jan. Uh, welkom, uh, Elze en Sherilyn. Uh, als zeg ik het goed? Ja, helemaal. Volledigheidshelper, Elze Blankenstein en Sherilyn Westerhoff. Welkom in de CFM-studio. Leuk dat jullie er zijn. Uh, Rosarito houdt op te bestaan. Ja, zoiets. Ja, inderdaad. <laughs> Gewoon even bij de, naar de microfoon. Je bent, uh, bedoel, we hebben net even in het voorgesprek een beetje bruto uitgerekend... je bent 50 jaar ondernemer geweest in Zandvoort. In totaal wel, ja. Van 29 jaar Rosarito. Dat is, uh, dat is een, ja, een, een mijlpaal, kan ik eigenlijk wel ja, zeggen. Ja, ongeveer wel. We hebben en, eerst, ja. eerst kinderkleding verkocht, jaren daarna bikinis op het strand. En ja. vanaf 1987 Rosarito. Gaat je wel aan het hart, of niet? Ah, uiteraard. Ja. uiteraard, tuurlijk. Ja. Maar uh, gelukkig heb je Sherilyn gevonden. Sherilyn, welkom in de, in de uitzending. Uh, het gaat al heel ver terug uh, dat jij bij Rosarito hebt gewerkt, klopt dat? Ja, 28 jaar geleden heb ik uh, stage gelopen bij Elze. En uh, nu weer, bijna tien jaar geleden, heb ik weer een aantal jaren gewerkt. Dus er zit continuïteit in. Dus uh, op een gegeven moment, uh, nou ja, ja Elze, ik bedoel, het tijd voor andere dingen, nu. Ja, dat is en, wel, de, uh, wel de bedoeling, uh, hè. En uh, Sherilyn uh, uh, neemt het van je over. Uh, is dat altijd jouw wens geweest om een eigen uh, kledingzaak te hebben? Als ik bij Rosarito stond, dan had ik echt zoiets van, ja, dat is gewoon mijn passie. Dus... Ja. Vind ik het. Uh, ja, precies. Goed zo, je, je, je moet die microfoon <laughs> ja. gewoon overgeven hoor. Die, die bestaat niet. Um, nee, de naam Rosarito uh, houdt op te bestaan. Die neem je mee op vakantie? Ja, ik neem mijn naam mee op vakantie. <kwijnt> want uh, de Hank zo op zo'n bordje. Ja. <laughs> ik blijf Rosarito. En uh, nog, nog even, even één dingetje. Uh, wat, wat, wat is er waar aan dat Rosarito. Uh, uh, Kleedje uh, Show bedoel ja, je? Wat is daar, wat is, wat ja, dat is jaren geleden, Albert-Jan. Jaren geleden, begintijd van uh, CFM. Toen mochten we nog geen reclames uitzenden. Maar Else en uh, CFM hebben daar wat uh, op verzonnen toen. En zo ja. ontstond de Rosarito Kleedje Zo Show. Bent, en, bent. en hoe ging dat in de praktijk? Uh, ze hadden een hele leuke tune. Ik zou het niet meer helemaal weten, maar dat was op zaterdagmiddag. En dan uh, kwam eerst uh, de Tune, de Rosa Rito, -show. En dan werd ik opgebeld in de winkel. En dan mocht ik de tip van de week geven. Wat moesten de dames aan voor het weekend? En daar maakten ik dan echt een leuk verhaaltje van. En zo was het dus geen reclame. Was het, uh, nee, het was, nee, was gewoon een het kledingadvies. Het was gewoon een, info, was gewoon een kledingadvies. Ja. En iedereen kon zich dan houden of ze wel of niet rode schoentjes aan gingen doen. En een uh, ja. zwart rokje of whatever, wat toen in de mode was. Dat maar, is hot or not. Hot uh, or not. Hot <laughs> <Hard laughs> or not. zoiets. Ja. <laughs> Goed. Uh, uh, doel, uh, je hebt dus uh, heel lang uh, 29 jaar Rosa Rito gehad. Dat is ja. niet niks. Nee, dat is behoorlijke tijd. En, uh, eerlijk gezegd had ik... Ik uh, ben blij dat Cherylin het overneemt hoor. Maar ja. ik had natuurlijk gehoopt dat Rosa het over zou nemen. Dat Rosa Hè? is... Dat is de bedochter. Ja. En had ik eigenlijk uh, toch een continuïteit in de familie gehoopt. Maar die kreeg twee kindjes achter elkaar en heeft ja. echt te druk... En daarbij, moet ik zeggen, heeft ze gezegd... ik ben bijna mijn hele leven al opgegroeid in Rosarito. Misschien is het wel verstandig dat ik eens wat anders ga doen. Ja. Die is natuurlijk als klein meisje eh, meegenomen naar de winkel... want ze woonde om de hoek. En daarna heeft ze vanaf de dertiende bij mij eh, gewerkt. Zo van zo zaterdagmiddag en daarna een aantal vaste dagen. En ik denk dat het voor haar tijd is om gewoon uh, een andere kant op te gaan. Maar uh, even, dat is ZFM Boulevard. Jij ja. krijgt binnenkort uh, gezinsuitbreiding, hè? Ja. Er komt geen baby bij, Nee, Nee, nee maar goed. Er komt wel wat ja, bij, hè? Ja, ik krijg een... De uh, naam heb je al verzonnen? Pup, een nieuwe puppy. Een nieuwe puppy. Een puppy. En hij heet Skip. Skip? Ja. Helemaal goed. Helemaal goed. Hij is al bijna drie weken oud nu. Dus we ja. uh, moeten nog een week of zes wachten en dan... Uh, dan mag hij bij, ja. z, bij, bij zijn moeder weg. Het is een ja. hei of een zij? Wat is het? Het is een hei. Het is een hei, ja. oké. Okay. En wat voor soort is het? Het is uh, weer een ruwharige Jack Russell, want ja. daar hebben we er al twee van uh, gehad... En, uh, dat zijn echt onze favoriete hondjes. Oké, okay. dus binnenkort uh, gezinsuitbreiding. Kan je daar volledig tijd, op richten? Dus ik ben uh, plotseling uh, uh, moeder weer. Ja, ja, en, ja, ja. Uh, en natuurlijk oma <laughs> van mijn kleinkinderen. Ja, en het dan de uh, moeder druk. van <laughs> een <Die van> lieve hondje. <laughs> en dat ze schijnen oudere dames uh, heel leuk <laughs> te vinden. <laughs> nou, ook oudere heren heb ik me laten vertellen. <laughs> ja, dat hoop ik wel. <laughs> dus Sherilyn, jij gaat overnemen. Je ja. hebt een streefdatum uh, dat je open wil. En wanneer is dat? 14 februari. Want ik liep er vanmorgen langs, want het is wel een is niks om het lijf, zeggen we dan. Hè? Nu, dat Het gaat heel snel veranderen. Ja, maar je bent natuurlijk, het is niet uh, van de een op de andere dag gegaan. Je hebt natuurlijk uh, je hebt, uh, de, bijvoorbeeld de collectie voor de, de zomer, heb je die, is die al in huis? Ja, nou niet in huis nog alles. Dat dus ja. gaat deze week ongeveer uh, gebeuren. En ik heb zelf samen met Els ook de inkopen uh, gedaan al, dus... Uh, Oké, okay, dus je hebt. Uh, dus wanneer is dat het traject eigenlijk opgestart? Dat je inderdaad op een gegeven moment zei: van... Oké, okay, ik, ik, ik, ik, uh, ik, ga, ik ga verder, ik neem het over. In maart zijn we ermee begonnen. Ja, in maart zijn we begonnen. Toen, toen, nadat ik, ik was uh, helaas vorig jaar een beetje ziek geweest. Ja. En toen ben ik lang thuis geweest. En eigenlijk zijn we toen in gesprek gekomen: van. Uh, ja, misschien is dit wel het moment om het stokje eens een keer over te dragen aan iemand anders. Hoe gaat het heten? Cherish. Hoe kom je op die naam? Uh, Mijn naam is Sherry Lynn. Oh, dus er zit iets van mijn naam in verwerkt. En Cherish ja. is koesteren. Dus het is mijn lang gekoesterde wens. Die nu in vervulling gaat. Dus. Uh, even. Ik, als ik uh, nog even op de, uh, in de computer ben gedoken. er ja. staat Rosarito. geef het terug. Hè, want mag jij dan zo meteen je invulling aangeven. Hoe jij dat dan gaat doen. Rosarito staat voor vrouwelijk. Maar ook voor sportief en stoer. Het is altijd weer een uitdaging om voor ieder stijl iets leuks in de winkel te hebben... zodat onze klanten origineel, maar voorkomen uh, als zichzelf gekleed kunnen gaan. Jong of oud, u kunt bij Rosarito terecht. In het klein, gezellige winkeltje in de Grote Krocht in Zandvoort... staat altijd een verkoopster voor u klaar om uw beste kledingsadvies te geven. Wat gaat er veranderen? Je hebt goed huiswerk gedaan, Albert uh, Jan. Ja, mam. <lacht> en, en volgens mij stonden de teamnamen er ook nog onder. Ja. En daar stond ik ook nog bij. Um, eigenlijk niet veel. De, ik ga nog dezelfde merken ook uh, voeren... om alle klanten gewoon nog uh, helemaal tevreden te houden. Dus je neemt de, de, dezelfde kledingmerken? De, de, de, ja, daar ben je nu ook bij order, gesprekken die... gehad... met de, ja. de diverse bedrijven. Zo van, nou, ik neem het over van, van uh, Elze. En in vervolg kunt u bij mij terecht. Ja, alleen ik heb er nou eventueel wat cadeauartikelen... en wat woonaccessoires. Oké. Omdat de winkel toch groot genoeg is. Ja. ja. Ruimte zat. Ja. Maar 14 februari is een speciale dag. Ja. Dat is niet alleen dat voor jou dat je de, de, de zaak opent, Dan is je tenminste nooit vergeten. Nee, nee, nee, nee, klopt. En ik hoop de rest van je familie ook niet. Want die, nee. <laughs> Hele goede test. Goed, 14 februari is het zover. Um, even kijken. Uh, Elze, je had vroeger nog een eigen kledinglijn. Ja, die heette ook Rosarito Something Else. Ja, nee, dat, dat, dat vind ik juist leuker. Dat is Something Else. Elze. Ja. Something else. ja, omdat natuurlijk mijn naam dan ja. er mooi inkomt. Eigen, eigen kledinglijn? Nou, daar moet ik nog heel hard over na nee. gaan denken. Maar de, de, de, wat ik dus nog net voorlas van... Nou ja, daar stond Rosarito voor. Daar staat Cherry straks ook voor. Ja. En uh, aangevuld met woningsaccessoires... en nog wat uh, ja, hebbedingetjes noem ik dat dan maar. Ja. En uh, 14 februari ga je open. Uh, ga je het helemaal in je eentje doen? Uh, ik ben bang voor wel, ja. Ja. Nee, het is in het begin natuurlijk gewoon een... Uh, een grote stap, een grote investering. Dus uh, om nu personeel erbij aan te nemen... dat uh, zie ik nog niet zitten. En ik hou van ja. werken en het is mijn passie. Dus ik ga het gewoon, uh, eerst gewoon helemaal alleen doen. En dan zien we het later wel weer. Elsa, je had natuurlijk een heel groot klantenbestand. Hè, ja. Wat je altijd al uh, uh, informeerde over acties. En Klopt. dat gaat ja. dus nu ook over naar Sherilyn? Ja, dat gaat allemaal over naar Sherilyn. Dus. En even Sherilyn, uh, hoe zit jij in de social media... Nou, ik dacht wel goed. <laughs> nee, ik ga natuurlijk ook Facebook ja. gebruiken. Want dat is natuurlijk een hele makkelijke... Dat was mijn volgende diren. vraag ja. geweest. Ja, want die, uh, die, is aan, die is in Maak. Ja. En uh, verder dan inderdaad constant uh, daarop dingen plaatsen... waardoor uh, mensen geprikkeld worden... Ja, in ieder geval dat je, maar dat je via een Facebook-pagina direct contact hebt met je ja. klanten. En dat uh, daar, daar informatie ja. op kan, suggesties op kunnen. En in de breedste zin van het woord. Ja, in plaats van die kleedje social, dan een uh, <laughs> visual. Uh... Helemaal goed. Uh, ben ik in dit stadium iets vergeten. Els in ieder geval, hele fijne vakantie. Ja, want dank Ik weet dat je even uh, Graag op, we op vakantie. Ja, een... heel, heel veel hartstikke leuk dat je het overneemt. Ja. Heel veel succes. Jullie ook bedankt. En... Uh, dit stadium wat vergeten? Nee, 14 februari, de officiële opening. Het is nu gesloten, hè? Dus, ja, dus, ja, het ja, is dus echt uh, ja, gesloten. Er zijn dus, uh, er natuurlijk niet wel mannen die naar binnen willen, maar het heeft ja, niks van blijf gehad. Ja, omdat natuurlijk. er van die blokte ja, ja, ja, ja, ja. dames in deze laagjes staan. De, de nieuwe voorjaarsmode moet toch nog binnenkomen. Dus die is dan vers binnen. Goed, 14 februari. Oh ja, heropening, ik, ik noem het ah, maar zo. Want het, zo ga je het wel noemen. Rosarito, uh, uh, nee, Cherish, voorheen Rosarito. Helemaal. Fijne vakantie, heel veel succes. Dank je wel. En top dat jullie even in de studio aanwezig willen zijn. Dank je wel. Dank jullie wel, <laughs> Cherish. Dus ja, daar komt ie aan. Ja. ja. ja. <laughs> Jawel, openen uh, en de grote krocht is al voort. We hebben het over cherries. Het, en Zo, het werd 2 over half drie. Tijd voor het weerbericht. Ben je er klaar voor, Vos? Ik ben er klaar voor. Mooi, kom maar. Vandaag, zoals u kunt zien, schijnt de zon flink. Maar vanmiddag zien we ook enkele wolkenvelden. Het blijft droog en de matige westenwind draait geleidelijk naar zuidwest. De temperatuur loopt op naar waarde van omstreeks de 9 graden. Vanavond en de komende nacht geleidelijk de, neemt de, geleidelijk de bewolking weer toe. Maar het blijft nog wel droog. De zuidwestenwind neemt over land toe naar vrij krachtig en aan de zee krachtig tot hard. En de temperatuur daalt naar een graad of vier. Morgen is het bewolkt en met name in de ochtend valt er enige tijd regen. In de loop van de middag wordt het weer droog en we, met wellicht enkele opklaringen. De vrij krachtige tot harde zuidwester neemt in kracht af... en de temperatuur stijgt wederom naar waarden van omstreeks de 9 graden. Gaan we naar de maandag. Maandag blijft het droog en er zijn een periode met zon. De wind waait matig tot krachtig uit het zuiden en daarmee wordt zachte lucht aangevoerd... waarin de temperatuur oploopt. Daar komt hij naar ongeveer 10 graden. Ook dinsdag blijft het overdag nog wel droog, maar er zijn al wel weer wat meer bewolking. De wind waait dan tot matig tot krachtig uit het zuidwesten en de temperatuur stijgt naar een graad of 9. Dan op de langere termijn. Vanaf dinsdagavond wordt het herfst. Met woensdag en donderdag veel regen en ook veel wind uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt naar waren tussen de 10 tot 12 graden. Aldus Rico Schreuder. Zo, wat een verschil in temperatuur qua vorige week, Albert-Jan. Nou, en op. Ja, de winter is weer voorbij, denk ik zo. Het is weer voorbij, die mooie winter. Winter? Ja. ja. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.meteopagina.nl of kijk op www.ricoweer.nl Dat was het weer.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 Feel you've had enough and you wasted all your love De hier van CFM, twee platen, 0 stop. Als eerste Kygo en die lekker nieuwe single here for you. En erachteraan, aan Wilson, Houston, I'm your baby tonight. We schakelen live over naar Duintjesveld. Daar is Joop fris bij de wedstrijd van vanmiddag Zandvoort tegen SCW. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag heren in de studio en luisteraars thuis, ja. Welkom op een zonneovergrote sportpark Duintjesveld. Waar het wel fris is, als je tenminste uh, in de wind staat. Goed, dat is een gegeven, daar moet iedereen rekening mee houden. Sam verspeelt de eerste wedstrijd, competitiewedstrijd van het nieuwe jaar. En dat is tegen SCW, sportclub Westeinder uit Rijssen-Hout. Uh, SCW staat op dit moment op de vierde plaats. Staat uh, acht punten onder Zandvoort. Zandvoort staat nog steeds tweede met één punt achter op Buitenvelders. Buitenvelders moet vandaag tegen De Brug. Nou, de Brug dat is een van de lager geplaatste ploegen van de competitie op dit moment. Dus ik verwacht niet dat daar problemen ontstaan voor Buitenvelders. Zandvoort daartegen moet wel aan de bak, denk ik, tegen SCW. Ze hebben de eerste wedstrijd in SCW, dat was meen ik de derde wedstrijd van het seizoen, met uh, 3-0 gewonnen daar. Dus dat, wat dat betreft moet het kunnen. Maar SCW is daarna behoorlijk teruggekomen. Heeft acht wedstrijden op rij gewonnen. En staat dus nu trots op die vierde plaats. Die overigens natuurlijk nog totaal niks zegt voor de rest van het seizoen. Zandvoort is goed begonnen. Veel al wordt er gespeeld op de helft van SCW. Nu aanval over de linkerkoper. Maar die voorzitter is niet goed. Maurice Mol kan er niet bij komen. De spits van Zandvoort. We spelen op dit moment in de achtste minuut van de eerste helft. En uiteraard is ze nog wel nog steeds aftasten. Te maar soms nogmaals is veelal op de helft van de SCW te vinden. En dat maakt me sterk dat daar toch wel eens een keertje een doelpunt uit zal gaan komen. Op dit moment mag uh, uh, SCW uitverdedigen. En dat gebeurt dan via de rechterkant. Er wordt een bal in de ploeg gehouden, er komt een diepe bal en die gaat ver over alles iedereen. heen. En Joris Schmid kan daar heel rustig die bal op pakken en weer in het spel gaan brengen. En dat doet hij via Ronald Kaders. Kaders uh, staat natuurlijk achterin, zoals gewoonlijk, naar Max Aardwerk Aardenberg, uh, de motor op het middenveld van SCW, speelt de bal naar de rechterkant. En ik kan niet vandaan zien wie dat is, want het gebeurt natuurlijk weer helemaal aan de andere kant van het veld. En nu zit weer uh, Zandvoort wat die bal gaat brengen. Uh, gaat daar richting Luiten. Uh, Luiten die kan die bal niet goed aannemen. Wordt overgenomen, de SCW geeft een diepe bal. En dat is uh, prooi voor uh, uh, Joris Schmid, die helemaal totaal geen probleem heeft om die bal weer terug te brengen in het veld. Goed, we de negende minuut. Stand is nog steeds 0-0. En straks gaan we weer bij u terugkomen. En dan hoop ik met wat doelpunten voor uh, Zandvoort, uiteraard. Dankjewel Joop voor dit moment en straks, uiteraard, meer van Joop Fris. Daarbij de wedstrijd SV Sanford tegen SCW. Ook daar schijnt het zonnetje op dit moment en laten we hopen dat het zonnetje nog meer gaat schijnen. Dat Sanford gewoon lekker een paar doelpunten gaat scoren. Je hoort het straks. is al lekkere plaat uit de jaren 80. Deze van Aha en Tachi. Ja, het is tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. En er is wel weer het ene ander gebeurd, albert -Jan. Ja, we laten we beginnen even met een stukje verkeer, verkeersinformatie. Verkeersinformatie. Mm -hmm. <tosses> uh, werkzaamheden aan het spoor. Dit weekend is het raak. Vandaag en morgen geen treinverkeer tussen Haarlem en Amsterdam. Dus dikke pech voor passagiers die dit weekend met de trein tussen Haarlem en Amsterdam willen reizen. Vanwege werkzaamheden gaat dat niet lukken. De NS raadt reizigers aan de bus te pakken. Tussen de stations amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Centraal rijden minder treinen. De vertraging is ongeveer een kwartier tot een half uur. Eh, Zandvoort. Een hond heeft vanmorgen in de Amsterdamse waterleidingduinen in Zandvoort een hertje aangevallen in het water. Het hertje ging meerdere malen kopje onder omdat de hond op het diertje klom. Burgercorrespondent van RTV Noord-Holland John Daalhuizen zag het uh, gebeuren en filmde het voorval. Hij pleit ervoor dat honden in de omgeving van de duinen aangeleid moeten worden... of zelfs in sommige gebieden helemaal niet meer mogen komen. Daalhuizen drijft samen met Willem van der Sloot elke dag de herten terug naar de duinen... die in de winterperiode door het dorp dwalen op zoek naar voedsel. Waarschuwing van de politie. Malafide klusjesmannen. De politie ontvangt wederom meldingen en mogelijke, van mogelijke malafide... Engels sprekende klusjesmannen die hun diensten aanbieden... in de gemeente Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede. Uit het verleden blijkt dat de uiteindelijke kostprijs... van de uitgevoerde werkzaamheden vele malen hoger uitkomt dan de offerte. De werkzaamheden die worden aangeboden variëren van het, ophangen van, uh, het, het, het, het ophogen... van straatjes tot schoonmaak- of dakwerkzaamheden. Krijgt u aanbiedingen aan de deur dan adviseert de politie om niet in de, op de aanbiedingen in te gaan. En om via 0900 8844, 0900 8844 contact te leggen. Ditzelfde geldt als u buitenlandse ge, ge, geketende werkbusjes in uw wijk ziet rondrijden. Die kennelijk veel interesse hebben in de woningen in de buurt. En tot slot natuurlijk uh, het bericht van afgelopen donderdag. Rika Janssen, Zwarte Riek is uh, afgelopen donderdag overleden. Plaatsgenoot Rika Janssen, beter bekend als Zwarte Riek, is afgelopen donderdag op 91-jarige leeftijd overleden. Rika, die naast Zwarte Riek ook de bijnaam van de Jordaanprinses had, blies haar laatste adem uit in haar woonplaats. In onze woonplaats. Ze wordt maandag in driehuis gecremeerd. Vanaf 1959 trad ze op onder, onder haar eigen naam. In 1964 zong ze de klassieker Amsterdam huilt. Geschreven door haar partner Kees Manders. In tegenstelling tot haar vrolijkere Zwarte Riek-repertoire is dit een melancholisch nummer dat over de Weesperstraat... en de Jodenhoek in Amsterdam gaat. Hoewel het nummer geen hitparadesucces kende... was het wellicht na Men Wijgie was een Steifelkissie haar bekendste lied. In september 2014 verscheen de biografie Zwarte Riek... het levensverhaal van Rika Janssen... opgetekend door uh, uh, een collega van de Zandvoortse krant... Kees Rutgers. Dankjewel, Albert Jan voor het uh, Nieuws in het kort En het Salvers nieuws in het kort. Dat is na te lezen op de CFM app. En dan ontvang je altijd het laatste nieuws als eerste. Ja, de Sarah Larsen en de lush life ja en eh, zoals van es, die begint een klein beetje kleur te krijgen daar op het veld of niet nee niet. Nee. Nee. <laughs> nee ik wil nee dan gaan ja nee uh, maar goed uh, we spelen twintigste minuut in ieder geval van de wedstrijd uh, Samford tegen SCW en Sandford eh, laat zich eigenlijk een beetje de kaas van het brood eten. Het, eh, SCW wordt brutaler, komt wat vaker in de buurt van het Zandvoorts doel. Niet om jezelf verontrust te maken, maar het is toch het geval dat ze meer op de helft van Zandvoort spelen. En Zandvoort daarentegen in de aanval totaal geen kansen. Ge, niets gecreëerd, helemaal niks. Dus, eigenlijk zit ik een beetje, naar oh wordt daar Sandford gigantisch veel gelukt. Een vrije schop van SCW, een meter of drie, vier buiten het Die belandt daar op de paal en schiet daardoor, Godzijdank, de verkeerde kant voor SCW op. En de goede kant van Sandvoer, terwijl hij gaat achter de lijn. En dat was een, een prachtige, mooie vrije schop waar uh, Spiet totaal geen antwoord op had. Uh, uh, ook absoluut niet bij had gekund. Goed, uh, maar uh, Zandvoort dus uh, in de aanval uh, niet veel soeps. Het is... Uh, Voorin uh, ja ze eigenlijk een beetje min meer op een eiland. Het middenveld functioneert niet goed. Uh, dan krijg je dus problemen met de, de eventuele productie van doelpunten. Uh, Smit, mag die bal nu in het veld gaan brengen? Dan gaat die bal komen? Even kijken, Mol kan, er, kan erbij komen, de komt hem door, maar het hem in de voeten van een SCW-speler. Die gaat nu aan de loop richting Zandvo's Doel. Daar is het Husserluit die die bal kan overnemen. En dat is het, ja, nog steeds voor nee, duur voor de bal kwijt. En uh, toch weer, yes gedaan, yes, gedaan. Op, op de linkerkant. Het snijdt naar binnen toe en raakt de bal daar kwijt. Het was de bedoeling een paas te geven, maar dat mislukte. Of men begreep elkaar niet, dat kan ook nog. Ik denk dat het laatste eigenlijk het geval is. En Zandvoort dat uh, moet weer achteruit spelen. En uh, gaat nu de bal innemen. Een meter of 10 uh, vanaf de uh, hoekvlag richting uh, SCW. Oftewel, Zandvoort mag de bal gaan ingooien. We hebben eigenlijk op dit moment geen verder nieuws te melden. We spelen in de 22 minuten ondertussen. En nogmaals 0-0 nog steeds. En dan mocht er een komen. Dan meld ik mij uiteraard weer hier vanaf Duintjeveld. Dankjewel Joop voor dit moment. en uh, We gaan op naar het nieuws en weer van 3 uur. Met deze fantasie hier is veel the love.